Goedemiddag, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGZ noemt de coronacrisis een bedreiging voor de geestelijke gezondheid. Vooral over de mentale gezondheid van kinderen en jongeren zijn grote zorgen. Komt bijvoorbeeld doordat sociale contacten wegvallen, zegt de GGZ. Nou, daar zie je inderdaad een uh, toename van... Uh van angst, van stress, van depressie. Uh, dat zijn signalen die we krijgen van scholen. Hè, die dat ook merken. Dat veel meer uh, leerlingen met dat type klachten rondlopen. Maar we zien het ook bij de kinderen die al in behandeling zijn. Volgens de GGZ melden instellingen meer gevallen van zelfverminking en neiging tot zelfmoord. Ook is de GGZ bang dat er meer huiselijk geweld en misbruik plaatsvindt. Het is druk in het bos. Komt door de herfstvakantie en omdat er verder niet veel te doen is. Maar hier en daar wordt het ook te druk. Bijvoorbeeld in de bossen rond Breda, vertelt deze boswachter. Parkeerplaatsen zijn overvol en ook de bermen die zeg maar als alternatief gebruikt worden, um, ja, die staan inmiddels ook vol. Um, het gaat om honderden auto's, duizenden mensen, hutje met je op elkaar. De provincie Brabant zegt daarom kom maar niet meer naar het Mastbos. Het is Schiermonnikoog lang gelukt om corona buiten de deur te houden... ...maar nu is er toch een geval geregistreerd. Het gaat om een inwoner van het eiland. De burgemeester van Schiermonnikoog hoopt dat er verder niemand besmet raakt. Veel mensen merken de gevolgen van de coronaregels. Voor vrachtwagenchauffeurs is dat ook niet altijd even gemakkelijk... ...want in een wegrestaurant mag je niet meer binnen zitten... ...en dus moeten truckers in hun wagen eten met het bord op schoot. Ik vind het heel jammer dat ik niet binnen mag eten... want een stukje gezelligheid, we zijn de hele dag onderweg. En uh, ja, dan is een maaltijd uh, lekker en dan kunnen we met collega's uh, kunnen we wat praten. Een wegrestauranteigenaar noemt het onmenselijk. Hij heeft een brief gestuurd aan de minister met de vraag of er geen uitzondering kan komen voor truckers... zodat die toch binnen mogen zitten. Het weer nog bewolkt en hier en daar ook een paar druppels regen. Dat blijft de hele dag ongeveer zo. Het wordt zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB.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 Lekker zonnig begin van uh, Zandvoort op zondag bij CfM. Het is zingel uit 1987 van Gloria Estevan en the rhythm is gonna get you. Uiteraard uh, de zangeres van de Miami Sound Machine. Lekker uh, begin van Zandvoort op zondag. Inderdaad een zonnige plaat op een zonnige zondag. Uh, zondag. Albert-Jan, wat het uh, zonnetje schijnt lekker. Ja, ik... En dat betekent dat wij weer uh, binnen mogen zitten. Heerlijk, lekker binnen Goedemiddag zitten. trouwens. Goedemiddag luisteraars, welkom uh, op deze zonnige, je zegt het terecht, zonnige zondagmiddag. Het is af en toe wel een wolkje tussen, maar uh, over het algemeen is het natuurlijk weer een prachtige najaarsdag. Uh, of het zo blijft of het uh, anders wordt, dat hoort u allemaal rond de klok van half drie tijdens het uh, weerbericht. Uh, we hebben uh, vandaag uh, veel muziek en uh, toch wat sport, van alles wat... Ben je nog uit je live optreden gekomen of niet? Ja, ik ben eruit gekomen. Maar dat, dat is pas uh, tegen de klok van vijf uh, over half vijf. Tijdens uh, de, het item Zos Live. Dus ik heb, ik heb er weer een gevonden. En ik uh, ben erg benieu benieuwd wat jij ervan vindt. Maar ik vind het gewoon, ja, het is, het is, het is gewoon muziekcultuur. Goed, dat om vijf uh, over half vijf, Zos Live. Uh, uiteraard hebben we natuurlijk ook de dieren van de week... En dat zijn deze week Loes, Tijgertje en Mickey. We hebben er deze week drie. Het zijn allemaal familieleden van elkaar. Dus als er twee, dan wel drie bij elkaar geplaatst zouden kunnen worden... zou dat natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar in ieder geval, ze zijn in het dierentehuis te huis, thuis. En ze zijn op zoek naar een nieuw thuis. Uiteraard hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, het eerste uur uh, voetbal. Ja, tuurlijk. Tien over half drie gaan we kijken naar de wedstrijden... Die al zijn verspeeld in de eredivisie. En uh, de wedstrijden die momenteel dan op dat moment dus zijn begonnen. En de wedstrijden die nog vanavond gespeeld worden. Want ja, de aanvangstijden van de diverse eredivisiewedstrijden, schetst toch enige verbazing. Uh, er, worden, er zijn drie wedstrijden nog volgens mij, uh, van die, die op een later tijdstip dan vijf uur worden aangevangen. En wat is de, daar de reden van dat? Geen flauw idee. Dus uh, wellicht had het met, uh, met, met. Ja, ik zou niet weten wat het mee te maken heeft. Maar goed. Er wordt gevoetbald, tien over half drie. Gaan we voor het eerst eens even kijken hoe die stand van zaken is... over de gespeelde wedstrijden en de wedstrijden die dan spelen... en welke er nog gespeeld gaan, moeten gaan worden. We hebben vandaag ook wielrennen, ja natuurlijk. De ronde van Vlaanderen. En uh, kijken hoe dat, die clash tussen Van der Poel en Wout van der Aard hoe dat afloopt. Dat volgen we ook voor u. We volgen op dit moment ook de DTM, de tweede race. Uh, gisteren uh, werd Robin Freins, uh, WK-kandidaat. Keurig tweede en uh, staat nu op een, stond op, vanmorgen op een derde plek op het, in het stand van het WK. Maar hij is uh, aangereden van achteren tijdens deze race. Dus die lag er al vrij vlot uit. Dus geen punten voor Robin Freins vandaag. Pit Report hebben we natuurlijk ook. Kwart over vier. Is, er wordt allemaal niet gereest in de Formule 1. Maar er is natuurlijk altijd wel nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dat om kwart over vier. Verder hebben we natuurlijk ook het gedicht van de dag om kwart over vijf. Blijft nog even een verrassing. Uh, Rob, dus ik heb een paar voor je meegenomen, dus je mag uh, uitkiezen. Het uh, tweede uur zal vooral, voornamelijk in het uh, teken van de reacties uh, uit de diverse hoeken... ten aanzien van de nieuwe coronaregels... en uh, ook natuurlijk uh, de, wat de, het feit dat we een rood gebied zijn... wat het betekent voor de hotels uh, tijdens deze herfstvakantie. Het was uh, rustig in ieder geval uh, vanmorgen. Het, het was erg rustig en uh, een heleboel annuleringen ook natuurlijk. We hebben natuurlijk ook een reactie van uh, Marcel Buscher van rabbel op deze nieuwe regels. Daarnaast kijken we even op het strand... bij de strandpaviljoenhouders... hoe die hun seizoen hebben ervaren. Dus dat allemaal in het tweede uur. Verder natuurlijk nog, zijn we nog steeds... Zandvoort Goes Wild deze maand. Vanmiddag om vier uur... is er weer een, een wildwandeling... En uh, dat uh, is altijd in deze bronstijd. Ook daar hebben we een item over. Uh, prachtig om dat te zien uh, in de waterleiding Duinen. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur lekker te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender. Van strand tot stad. ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. We hebben de in Zandvoort op zondag. Op deze zonnige zondagmiddag. Zandvoort een hele goede middag. Leuk dat je luistert en houd de radio aan. Hè? Het geluid van Zandvoort. The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 Zondagmiddag bij C.F.M.O. Die had twee hits achter elkaar. Als eerste Ed Sheeran met de singles Shape of You. En daarachteraan deze klassieker van de Isley Brothers. En de Summer Breeze. Ja, en of we een Summer Breeze gaan krijgen... dat horen uh, we straks om half drie bij het weerbericht met collega Vos. Volgens mij krijgen we wel betere temperaturen de komende dagen. Maar dat gaan we straks horen. Eerst het nieuws in het kortst nu. Ja, verkort weekoverzicht. Op de Koninginnenweg is maandagnacht een automobilist eerst tegen een boom... en vervolgens tegen een geparkeerde auto gekrist. De man bleek in beschonken toestand en weigerde naar het ziekenhuis te worden gebracht. Maandagavond rond een kwart voor twaalf vloor de Poolse bestuurder de macht over het stuur... knalde zijn auto tegen een boom en ramde vervolgens een geparkeerde auto... en eindigde dwars op de weg. Door de klap brak het linkervoorwiel van zijn voertuig af. De bestuurder is nagekeken door de ambulancepersoneel... maar wilde tegen het advies in niet naar het ziekenhuis. Een blaastest gaf de indicatie dat de man onder invloed was van alcohol. Hij is aangehouden en voor nadere ademliezen overgebracht naar het politiebureau. De boom liep ook ernstige schade op, maar heeft in dit geval erger kunnen voorkomen. Een berger heeft het voertuig daarna weggesleept. Nu de tweede golf een feit is, neemt de vraag naar de testcapaciteit nog steeds enorm toe. Daarom verhoogde GGD Kennemerland in samenwerking met het Rode Kruis... de capaciteit van de teststraat in de Expo Hallen in Vijfhuizen. Het aantal teststations gaat van 4 naar 7 en daarmee wordt de teststraat een van de grootste van Nederland. Afgelopen vrijdag is de nieuwe teststraat opengegaan. De teststraat is donderdagavond opgebouwd en was vanaf vrijdagmorgen al beschikbaar. De tests worden afgenomen door medewerkers van het Rode Kruis onder verantwoordelijkheid van de GGD Kennemerland. De afgenomen tests gaan naar het laboratorium waar de GGD mee samenwerkt. En uitslagen worden door de GGD aan de mensen doorgebeld of online geplaatst op coronatest.nl. In de nieuwe teststraat halen we meer, kunnen momenteel 1100 mensen per dag getest worden. De, eh, vol, aankomende week eh, liep dit aantal al op tot 1620 tests. De teststraat werkt alleen op afspraak. Mensen die symptomen ervaren van het virus en zich willen laten testen, kunnen via het landelijk telefoonnummer 0800 1202. 0800 1202 of via coronatest.nl een afspraak maken voor een test. Na het afnemen van een test is binnen 48 uur de uitslag bekend. Er is lang over gesproken en hij is afgelopen week geactiveerd. De coronamelder-app. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Uh, want je kunt het coronavirus over, uh, ook al doorgeven voordat je je ziek voelt. De coronamelder-app is gratis te downloaden in de App Store en in de Google Play Store... En ga voor meer informatie naar www.coronamelder.nl www.coronamelder.nl Drie weetjes over die coronamelder. Het gebruik van de coronamelder is altijd vrijwillig. Niemand mag je verplichten de app te gebruiken of te laten zien om ergens toegang te krijgen. De coronamelder vraagt je niet om persoonsgegevens. De app weet dus niet je naam, niet je e-mailadres en niet je telefoonnummer. En tot slot, coronamelder werkt met bluetooth, niet met locatiegegevens gps. De app weet dus niet wie of waar je bent. Nou, het is uh, hartstikke gezellig op de boulevard op dit moment... want uh, de uh, vele mensen die toch naar het strand zijn gekomen... genieten daar ook uh, van de zandsculpturen. Door alle uitdagingen die we allemaal in Nederland uh, voorstaan... Gaat het, e gaat het EK Zandsculpturen in Zandvoort verder als een gewone expositie. De kunstenaars zijn afgelopen week bezig geweest met hun creaties... en vandaag, 18 oktober, staan er weer zes fraaie kunstwerken... van circa 4 bij 4 en 3 meter hoog. Uh, want ze staan allemaal tot het voorjaar volgend jaar. Dus als u dit weekend niet kan, u, kan ruim, u krijgt nog ruim de gelegenheid... om ze te bewonderen. Gezien de afgekondigde maatregelen van dinsdag 13 oktober... dat evenementen vanaf heden niet meer zijn toegestaan... zijn de deelnemende kunstenaars unaniem bereid... om hun kunstwerken en hun kunstcreaties en het wedstrijdelement van het EK-evenement voor dit jaar los te laten. Door deze geste is en blijft een succesvol kunstexpositie in de openbare ruimte... voor jong en oud, die al gedurende tien jaar plaatsvindt in Zandvoort. Bovendien zal er op 18 oktober geen officiële jurering plaatsvinden en is er geen officiële bekendmaking van een nieuwe Europese kampioen. Wel kan u, het publiek, gedurende de vier maanden hun favoriete kunstwerk kiezen... via de verschillende media... Gert-Jan Bluis, wethouder cultuur van de gemeente Zandvoort. Ik ben blij dat er alsnog deze week wordt gewerkt aan de zandsculpturen. Dan kunnen we kunnen wat dat betreft wel een opkikkertje gebruiken. Eindelijk wel iets vertrouwds. Dit geeft ons extra impuls om er tegenaan te gaan en niet bij de pakken neer te zitten. Verder in dit programma komen we hier uitgebreid nog op terug. Ja, en als je een kijkje wil nemen op het Badhuisplein, dan kan dat ook, eh, Albert-Jan. Dan kan je gewoon eh, gaan naar de website van eh, de VVV Zandvoort. Visit Zandvoorts.nl Visit Zandvoorts En dan kan je kijken naar uh, de webcam en dan uh, ook naar de zandsculpturen die daar op het uh, Badhuisplein staan. En dan zie je ook dat het uh, momenteel gezellig druk is uh, hier in Zandvoorts. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het mooie weer van vandaag. En of dat ook zo blijft, hoor je ze dadelijk. Uh, maar eerst deze for Michael Jackson When the word is on your shoulder Life you can shout out all you want to, cause there ain't no sin and folks all getting loud. If you take the chance and do it, And there ain't no one who's gonna put you down, cause we're the Oh De nieuwe hits komen zeker langs bij CFM Zandvoort. Dit is weer een plaat uit hitparades van dit moment. joh. 24K Golden en Moed. En daarmee is het half drie geworden. Nou, het zonnetje schijnt lekker. Hier in Zandvoort genieten we natuurlijk met z'n allen van. Maar blijft dat ook zo, worden? is nu van Albertan? Nou, in Zandvoort wel, maar in de regio is het een stuk minder, hoor. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, Wij uh, hebben mazzel. Uh, vandaag is het... Uh, uh, ...wisselend bewolkt en af en toe een zonnetje in Zandvoort. Uh, maar dan strekken ook enkele buien over in de regio. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 13 graden. Morgen is er een mix van wolken en af en toe zonneschijn... ...en er is een kleine kans op een bui en het wordt 12 à 13 graden. De rest van de week is het heel ander weer. De wisselvalligheid neemt toe en dagelijks is er kans op regen. Halverwege de week kan het ook flink waaien. Ondanks de wind en regen wordt het wel duidelijk zachter... Met maxima van 14 tot 16 graden. Woensdag kan het zelfs 17 graden worden. En aan het eind van de week breekt weer wat vaker de zon door. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan. Nou, dat ziet er best wel redelijk uit. Het weer is na te lezen op www.ricowheer.nl Tijd voor een klassieker van Simply Reds. Van Simply Red op de Sandbos Radio. de here we go. Dit is ZFM. Ja, en er komt er nog eentje aan hoor. Een uh, lekkere nederpopplaat van uh, Hans de Boy. Hier is hij met uh, Annabel. Iemand zei: Dit is Annabel.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 De hoofdboy maakt uh, nog steeds uh, muziek. En onlangs heeft hij weer een uh, singeltje uitgebracht. En dit was Gabau uit de jaren 80 van hem. Je hoort hem met uh, Annabel. Het is uh, even uh, half drie en uh, er wordt gevoetbald in de eredivisie daar nog wel, uh, Albert-Jan. Okay. En we gaan eens dus even kijken naar uh, de wedstrijden van uh, dit weekend. En we beginnen met de wedstrijden die zaterdag uh, gespeeld zijn. Heracles Almelo ontving thuis RKC Waalwijk. Eindstand 0-1. En dan uh, de Alkmaarders van uh, AZ uh, ontmoeten VVV Venlo. Daar een gelijkspelletje 2 tegen 2. En Willem 2 ontving thuis FC Twente. Willem 2 0 FC Twente 3. En uh, vandaag is er al één wedstrijd gespeeld. Je raadt het nooit. Feyenoord tegen Sparta Rotterdam. Echt een, uh, een derby, hè? Juist. Een, een eind... derby 1 tegen 1 is de eindstand van die derby. En om half drie uh, is begonnen Ajax thuis tegen SC Herenveen. Altijd lastig. Momenteel tussenstand Ajax 1, Heerenveen 0. En dan uh, de Hagenese van OO Den Haag... Uh, of uh, ADO Den Haag bedoel ik. Uh, tegen Vitesse 0 tegen 0. En om kwart voor vijf ontvangt PEC Zwolle in Zwolle PSV uit Eindhoven. En dan uh, FC Groningen tegen uh, Utrecht. Dat is uh, de tweede wedstrijd om kwart voor vijf... En dan krijgen we om 8 uur vanavond nog de klapper van de dag. FC Emmen ontvangt thuis Fortuna Sittard. Uiteraard houden we de wedstrijden voor je in de gaten. Dus uh, mocht je het niet willen horen... we geven wel even een seintje als we de tussenstanden doornemen. En dan uh, kan je lekker vanavond met een bord op schoot... Uh, naar Studiosport kijken. En, maar ondertussen doen wij het natuurlijk wel gewoon... bij Zandvoort op Zondag gehouden. Ja, de voetbalwedstrijden houden we in de gaten. wielrennen en nog veel en veel meer. Well, now that change changes vibe, ain't that the way it go? But, but, but, I don't need nobody, but you won't play, caught in the memory When you touch my body and you say my name, giving me what I need Tick-tock, tick-tock, tick Every minute, solo's in it, like you're in my bed Every hour, give you power, I'm losing my head. Tick-tock, tick-tock, 24-7, got you on that you are Van uh, Clean Bandit, Mabel en 24 Golden. Dat was TikTok. dadelijk gaan we het hebben over uh, de carvers uh, tijdens de uh, zandsculpturen-expositie uh, in het uh, centrum van Zandvoort. Maar eerst gaan we helemaal nergens heen naar een Holiday in Speen. Place to go, but there's a girl waiting for me down in Mexico. She got a bottle of tequila, a bottle of gin, and if I bring a little music, I could fit right in. We got airplane rides, we got California drowning out the window side. We got big black cars, and we got stories how we slept with all the movie stars. I made.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 There's a couple of bananas and a bottle of booze. Oh, well, Happy New Year's, baby. We could probably fix it if we clean it up all day, or we could simply pack our bags and catch a plane to Barcelona 'cause this city's a drag. I may take a holiday in Spain. Be my Je hoorde de County Crows en de Holiday in Spain. Ja, uiteraard geen holiday in Zandvoort vanwege corona. Maar gelukkig hebben we wel de buitenexpositie over de zandsculptuur, albert Nou, expositie niet. Ja, de expositie. Ja, klopt. Je zegt het goed. Want het was eerst een evenement en is nu een expositie. Nee, heel goed, Rob. Je hebt het goed bij de les. Nee, klopt. We hebben wat beelden gezien van een webcam op het Badhuisplein. En daar schijnt het zonnetje en wordt het, wordt het druk bezocht. Vele mensen nemen vandaag al de moeite om de wandeling te maken... langs de diverse prachtige zandsculpturen. Nou, wees gerust. Ze blijven nog ruim vier maanden hier staan in Zandvoort. Dus u kan altijd nog bij een komend mooi weekend de, de auto nemen of de fiets... en uh, daar langs de prachtige zandsculpturen wandelen... Want de carvers maken duurzame, duurzame beelden. Afgelopen week in de aanloop naar de routes en het bekijken van de zandsculpturen... bezochten onze collega's van NHTV de diverse karvers en ook de wethouder Gert-Jan Bluis. In Zandvoort zijn de komende maanden weer de prachtigste zandsculpturen te zien. Normaal in het voorjaar, maar door corona nu een herfst- en wintereditie... Het thema van het Europees kampioenschap dit jaar is Zandvoort Goes Wild. Ja, ik ga maken een uh, vos. Ik denk dus in de the duinen heel veel uh, vossen. Maar ik heb uh, ook gehoord van mensen hier dat de Vossen komt, uh, in de stad af en toe. Wilde dieren, wilde dames, alles mag. Dat het EK doorgaat, is opmerkelijk, want alle evenementen zijn nu eigenlijk verboden. Het evenement uh, in, in de zin dat we de EK doen. Dat is eigenlijk afgelast, want we gaan niet meer de EK, we gaan niet jureren met een grotere groep. Uh, we gaan ook niet een prijsuitreiking doen. Maar wat we wel doen, is dat we eigenlijk de expositie door laten gaan. Een buitenexpositie mag dus wel. Geen prijswinnaar dus dit jaar, maar dat maakt de kunstenaars niet uit. De plezier van mij is de sculptuur te maken. Het maakt niet uit of de competitie of niet. Dat kan ik ook niet verliezen. Dat scheelt ook. Uh... Maxime Gazendam is er ook weer bij dit jaar. Hij zou als het nog een EK zou zijn, namens Nederland meedoen. Uh, Herten en Zandvoort zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de een geliefd, door de ander iets minder geliefd... Uh, als ze de voortuinen leeg eten hier in het dorp. Over liefhebbers gesproken, daar is Willem, ook wel de hertenfluisteraar. Want zeg je Willem, dan zeg je Herten. Lijkt hij een beetje. Het gewei uh, klopt niet erg, hè, dat het dan werd. Nee? Is te groot dit? Ja, echt groot, maar het is niet een dammer te hebben bij ons uit de duinen. Het gewei gaat zo dadelijk over in een boom. Dus dat hij hangt of hij zit eigenlijk met een boom uh, verbonden. Dus de boom staat voor natuur. Dus uh, ja, eigenlijk horen de herten volgens mij ook niet hier in het dorp thuis huizen. moeten ze gewoon lekker uh, in de natuur rondhobbelen. De gemeente verwacht nu niet dat het dorp dankzij de sculpturen nu ineens helemaal vol gaat lopen de komende weken. Het staat er volgende week en volgende maand en over twee maanden nog steeds. Dus uh, verspreid je kansen wat dat betreft. En uh, ja, ik neem aan dat mensen daar zelf een beetje verstandig mee omgaan. En straks gaan we nog praten, althans Jelme Koper, uh, onze collega... met uh, Gert-Jan Bluis, de wethouder van Cultuur hier in Zandvoorts. <tied> If I Dit uh, waren Albert Jan of niet? Dat vind ik gemeen. Uh, uh, kan even, ik zal even iets anders doen. Nee, kom er even niet op. Daryl Hall en John Oates. Ik had het kunnen. En I'll be around. Helaas blijkt in uur 1 uh, van uh, Zandvoort op zondag. Zometeen in het volgende uur uh, praat onder meer uh, Jelmer Koper nog met uh, Geek Bluis. De wethouder van cultuur. Dan uiteraard ook over uh, de zandsculpteuren hier in Zandvoort. Vanmiddag uh, heeft hij hem gesproken daarover. En uh, dat interview hoor je zometeen in het volgende uur. En uiteraard nog veel meer, dus blijf lekker luisteren naar Het Geluid van Zondvoort. Graag tot zometeen.